Bourne Crane, Ingrid Mank heeft uh, voor jou Fools Rush In uh, geschreven. Nu heeft ze haar eigen debuutalbum, uh, Ingredients. Ze heeft dat hier voorgesteld in de armbaarschappenbrug. Wat vond je van? Ik vond dat geweldig. Uh, het doet mij terugdenken aan de tijd dat wij samen achter de piano zaten. En nummers als Fools Rush In en, en Walking in the Sun en uh, nog een heleboel anderen samen schreven. Ja, ik, vond, ik vond het verfrissend en heel tof voor haar dat ze, dat ze eindelijk haar eigen ding ook eens kan doen. Ze dus zei het ook daarnet van ja, ik ga toch nog één liedje spelen dat ik toch heb moeten weggeven, want ik denk dat het voor haar toch, toch altijd ook een stuk, je ja, uh, ge, legt altijd iets van jezelf of, of een stuk van je ziel in, in nummers, dus op die manier is het niet evident denk ik, om, om daar soms afscheid van te nemen, dus het is wel tof dat ze dat nu eens niet hoeft te doen en gewoon haar eigen nummers kan brengen op horen. Ja. Heb je dat gevoel inderdaad dat als zij Fools Rush In aan jou gaf, dat ze ook een stukje van zichzelf uh, gaf? Oh ja, nee, Fools Wasin was een nummer van mij. Dat we dan, ik kwam meestal toe met ideeën en dan gingen we samen gaan sleutelen omdat ze daar gewoon geweldig goed in is om, om nummers of ideeën die ik had, nog een, ja, naar, toch naar een hoger niveau te tillen. Maar ik voelde wel aan de manier waarop dat ze bepaalde lyrics of, of woorden die ik al had, een, een draai gaf. Dat doe je toch altijd vanuit het hart. Uh, er zijn misschien bepaalde dingen dat ze gewoon kon tips geven van ja, misschien zingt dit woord beter of zo, dat het gewoon praktisch beter uitkomt, of dit heeft zoveel lettergeven. maar los van dat feit, is, is het toch altijd als je schrijft, schrijf er altijd toch wel iets van je af, hoe platcommercieel of diepgaand emotioneel het ook kan zijn, ik denk dat dat altijd wel van binnenkomt. Ja. Wat mij opvalt bij haar muziek is, het, het klinkt nogal 70's, nogal poppy. Ja, dat is waar. Eh, zeker als ik zo de, de shuffle en eh, Hanzo de Honkitonken op de piano speel, dacht ik van, oh, dat dat keer van mij kunnen zijn. Of ah ja, gewoon het feit dat we uiteindelijk wel een beetje dezelfde smaak hebben ook allemaal. Dus dat is wel tof. En inderdaad, zo, eh, ook de backings, de drie, de drie heren die dan voor de backings zorgen, dingen eraan die gezegd worden en zo. Ja, er zit, zit redelijk wat, wat 70s pop in. Zo de, de feel good West Coast pop eh, van de jaren 70. Maar ook... Eh, beatles dingen en een beetje bij een folds ook, waar ik zelf nogal grote fan van ben. Ja, het, is een, het is een mooi allegaartje geworden. Ja. Mooie strijkers ook trouwens, die ze opgenomen hebben. Ja. Ja, absoluut. Jijzelf bent ook met een uh, nieuw album bezig. Wordt dat uh, de Born Crane die we kennen of uh, ga je andere paden bewandelen? Wel, bij deze wil ik ook nog even vertellen, dat eigenlijk voor een stuk mijn carrière heb ik... Ai, mijn carrière dat is altijd een groot woord. Ik moet huid uit dat dat nog zo lang mogelijk kan doorgaan. Maar ik heb dat toch voor een stuk te danken aan Hans en Eng. Omdat ik... Um... Ai, na Idol ben ik met, met een demootje, omdat ik Hans dan kende, ben ik naar hem gestapt van... Wat vind je hiervan? Is dat iets? En hij zei van, ja, kom maar eens af. Dan kunnen we er samen aan sleutelen en samen aan werken. En het is eigenlijk door, door met hun verder mijn nummers uit te werken dat, dat er dan twee albums uitgekomen zijn die ik met, met hen gemaakt heb. Dat is nu niet meer het geval. Hè. Verandering van spijs doet eten en soms een beetje vers bloed. Hans had dat ook zelf gezegd van, doe dus iets anders, dat gaat verfrissend zijn. Maar los daarvan, ja, denk ik wel dat het Born Crane zal blijven. Uh, ik, ik, ja, ik ben nu helemaal wie ik ben en, en ik denk dat, uh, ik ben ook niet een Tom York fan, van Radiohead die plots het gevoel heeft van, ja, ik zet alle instrumenten aan de kant en ik maak nu iets elektronisch. Dus het, uh, het begint nog altijd van achter de piano en ik denk dat ik nog altijd dezelfde maniertjes heb en dezelfde tracksjes heb als ik daarvoor had. Alleen is het nu, ja, het is een andere manier van werken omdat ik het zelf in een andere richting duw. Omdat ik ook de laatste twee jaar naar iets andere dingen heb geluisterd dan, dan daarvoor het geval was. We hebben veel live gespeeld ook. En dat heeft allemaal wel zijn invloed op, het manier, op de manier van schrijven. Als je veel live speelt, krijg je al die, die adrenaline. En het is toch een ander gevoel van thuis te komen naar een optreden, achter de piano te zitten en dan een liedje te schrijven dan dat je in de studio zit en bewust een nummer schrijft. Dat, daar komen wel andere dingen uit. Plus dat ik nu, in plaats van mijn Hans, werk ik nu samen met Jeroen Swinnen, die onder andere toetsen bij, bij Daan doet en ook helpt in productie, Novastar enzo. En dat is wel leuk, omdat die mens eigenlijk uit het alternatieve circuit komt, waar ik nog ietsje poppier ben. En dat zorgt voor een leuke balans in de muziek. Ik denk dat dat wel voor leuke resultaten kan zorgen. De eerste single is er nu al. We hebben al zeven nummers opgenomen voor het volgende album. En ik denk dat we, dat we iets fijns gaan maken te samen, ja. Wordt die release datum nog dit jaar, 2010? Ongetwijfeld voor 2010. Het leuke is dat ik het in eigen beheer doe, dus dat er uh, geen uh, grote platenbaas ergens uh, zit te wachten op zijn masters. Of op zijn volgende hit. Maar het is wel zo dat ik, uh, dat ik het ook niet mag laten leggen. Uh, anders wordt het zo de never ending album. Omdat dat is het voordeel als je het zelf doet. Dat je je tijd kunt nemen en dingen kunt herdoen. Als je dat wilt doen. Uh, budget raakt misschien iets sneller uitgeput dan bij een major. Maar het geeft je wel wat bewegingsruimte. Alleen moet je ook zelf kunnen de knoop doorhakken van nu is het af. Nu moet het naar buiten. En nu laten we het los. Zoals Engel ook zei vanavond. van Het loslaten is, een beetje, is soms een beetje verdrietig. Ja, ik, ik denk dat het... Uh, Misschien net voor de zomer en anders net na de zomer zal zijn uh, de, de release. Ja. Oké, okay, alleszins. Heel veel succes Born Crane hier. En hopelijk ook dat die deal in Japan uh, rondkomt. Uh, ja, dat is de hoop. We zijn twee weken geleden gaan eten. Ze zijn heel enthousiast, dus ik uh, bekijk mijn mailbox uh, iedere dag vol spanning. Alright, succes alleszins. Merci.